Het is Radio 1. Tros nieuwsshow. Show. Presentatie Peter De Wien en Mieke van der Wij. Tweedehalve minuut over negen. We zijn er als de kippen bij vanochtend. Welkom bij het eerste en meteen ook enige volledige uur van de nieuwsshow. Gaan we doen. Over een klein kwartier is Turkije-kenner Lili Sprangers te gast. Want de retoriek van de Turkse premier... Erdogan over de situatie in het buurland Syrië wordt met de dag feller. En wat wil Erdogan nou eigenlijk precies? Om half tien komt Inge de Hogevorst langs voor de boekenrubriek... en besluit de uitzending vandaag met een gesprek met museumbeveiliger Ton Kremers. Het gaat dan over vervalsingen in de kunst. Aanleiding is de uitspraak van de rechter dat twee werken... van de chronische kunstenaar Jan Altink hartstikke... Vals zijn. Goed, maar we beginnen met het laatste grote sportevenement van deze zomer. Gisteravond zijn de Olympische Spelen 2012 in Londen officieel geopend... door de Britse koningin Elisabeth... Londen is daarmee de eerste stad die voor de derde keer de Olympische Spelen mag organiseren. Tot en met zondag 12 augustus worden er dus veel sportprestaties geleverd... en hoopt Nederland natuurlijk op een record aantal medailles. Over die Olympische Spelen, over de historie ervan, de controversies, de Spelen in Londen... en de mythische status van het evenement... gaan we praten met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, gisteravond, het duurde eindeloos, ja, voor Peter en, uh, en mij was het eigenlijk... Uh, iets te laat, maar ik heb toch wel uh, een groot stuk gezien. Hoe vond jij het? Ik heb maar hele kleine stukjes gezien. Ja? Ik vind dat soort openingsceremonie, of het nou voor een WK voetbal is of een Olympische Spelen met veel bombastisch gedoe. Er zijn vier miljard mensen die er een hele goede avond in hebben overgehouden. Ik vind het gewoon niet zo leuk. Ik ben nee. op vakantie geweest net. Ik heb even mijn uitzendingen van andere tijden sport ingehaald. Oh, dat ah, is wel, wel. spektakel ja. hoor. Ja, dat is altijd spektakel voor zo'n budget. mag dat ook wel. Het is natuurlijk wel een land, zet zich daar zelf neer. En ik zeg ook niet dat je geen openingsceremonie moet houden, maar ik ben sporthistoricus dus ik kijk over 54 jaar wel. Oké, okay, uh, nee, prima. Maar goed, uh, dan wil ik dan ook wel weten... wanneer zijn ze daarmee begonnen met die enorme spektakels? was nou, het altijd al zo? Nou, zo'n openingsceremonie waarbij dan ook landenteams zich presenteren... achter een nationale vlag, dat bestaat sinds 1906. Een beetje gek, want in dat jaar waren er officieel geen Olympische Spelen. Maar het is één keer geprobeerd in 1906... de zogenaamde interim Spelen te houden. Dat Athene in het evenjaar tussen officiële Olympische Spelen... Interimspelen spelen zou ja. houden. Elke vier jaar opnieuw. En 1906 is dat één keer gedaan. Daar is het ook bij gebleven. Het IOC erkent dat ook niet meer als Olympisch. Okay. Dat is ook wel vreemd, want eigenlijk was het bijzonder Olympisch. Daarom zeg ik, Athene is de eerste geweest die drie keer de Olympische Spelen heeft georganiseerd. En met mij veel sporthistorici, hoor. wereldwijd die dat zeggen. Hmm. Okay. Londen dan... is de eerste die drie keer de Olympische Spelen organiseert volgens de norm van het IOC, laten we het zo zeggen. Oké, okay, maar in 1906 ze dus... ja. hebben ze dat bedacht. Want we gaan al die, uh, die atleten gaan we binnen laten lopen dat stadion in, achter zo'n vlag aan. Ja, en met een naambordje van het land dat ze presenteren. Eh, 1906, inderdaad, voor de eerste keer is dat gebeurd. Nu was het er bij de allereerste Olympische Spelen, 1896 in Athene... ook wel een vorm van een openingsceremonie, maar niet met landenteams. Op een gegeven ogenblik kwam iedereen het stadion binnenlopen. De Griekse koning, die zei, hierbij zijn de Spelen geopend. leven Griekenland, ja, dat laatste ja, deel. Goed idee. <laughs> ja. en, en, en hoeveel deelnemers waren er toen? 400 of zo? Nou, ik weet niet exact op mijn hoofd, maar het waren de enkele honderden. Ja. Maar van 19, 6, daar was wel een verslaggever van het Algemeen Handelsblad bij. En die heeft een uitgebreid verslag opgestuurd naar Amsterdam. Dat werd dan een dag of vijf, zes daarna geplaatst... integraal in de krant. En die man die was lyrisch, lyrisch over wat hij allemaal zag in Athene... sowieso al voordat de Spelen begonnen. Athene viert feest, schreef hij. En zelfs de schoenmakers hebben zin in de Olympische Spelen. En iedereen was erbij bij die openingsceremonie. Niet alleen in het stadion, dat is in het oude Olympisch Stadion van Athene... waar 50.000 mensen in konden, maar ook nog op de heuvels daaromheen... Nog iets van 50.000 mensen die bij elkaar gepropt zaten om te kijken naar die openingsceremonie. Vanaf dat moment is het een traditie om dus te openen. Konden er 50.000 mensen in dat kleine stadionnetje ja, ja. daar midden in de stad? Ja, dat konden er ook toen, uh, toen het de finishplek was van de marathon voor, uh, voor de mannen en voor de vrouwen. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik ben er ook al heel nee. vaak geweest, ook voordat de Spelen de waren. Want ze deden je... er volgens mij de laatste keer booschieten of zoiets, toch? Booschieten is daar geweest. Die wedstrijden heb ik toen gezien daar. Niet zozeer omdat de sport mij heel erg interesseerde, maar vooral dat ik het leuk vond omdat het voor de eerste keer sinds 1906 weer werd gebruikt voor een Olympisch evenement. Uh, en de marathon, zowel de mannen als de vrouwen, finishten daar. Ja. Maar nou wil ik nog even weten, dat, dat binnenlopen met die, achter die vlag... dat bestaat dus sinds 1906. Maar voor dat, uh, dat binnenlopen was er dus ook een enorm spektakel. En dat, dat, hoe, hoe lang bestaat dat al, dat idee? Nou, dat spektakel gewoon dat het heel groot wordt aangepakt... Ja. Dat was daarvoor nog niet, want nee. je had daarvoor voor 1900 en 1904 en die Spelen in Parijs en St. Louis, Amerika, waren zo ongelooflijk slecht georganiseerd dat iedereen op dat ogenblik eigenlijk dacht van dat hele internationaal Olympisch comité, daar horen we nooit meer wat van. Totdat die interimspelen werden georganiseerd en die hebben de Olympische beweging gered. Met daarna Londen 1908, die zorgde voor de wederopleving van de Olympische beweging. Anders hadden wij er nu over gesproken van god, de Olympische Spelen weet je nog, van 1896 tot 1904 hebben ze dat geprobeerd, maar het werd niks. <lacht> En dat, uh, en dat Olympisch Vuur, was dat er toen ook al bij? Nee, Olympisch Vuur is een Nederlandse uitvinding. Dat is van 1928. Dat brandde in de marathontoren voor het Olympisch Stadion. En dat was bedacht door Jan Wils, de architect. En uh, Jan Wils had die marathontoren voor het stadion neergezet... als dat je van ver af kon zien van waar het stadion was... waar de Spelen waren. Eigenlijk is die uitvinder van de Olympische rook. Want dat zei hij ook van tevoren al. Ik zie voor mij een lange, ranke toren... waaruit rook kringelt als de Olympische Spelen zijn. En op het moment dat... De de Spelen begonnen op 28 juli 1928, kringelde er ook daadwerkelijk rook uit de toren. Maar op het moment dat de zon onderging, veranderde dat in vuur. Zodat je altijd van heel ver kon zien waar de Spelen waren. Want het vuur was overdag niet zichtbaar en het rook was s'nachts niet zichtbaar. Dus deden ze het andersom. Dus eigenlijk is Jan Wils uitvinder uitvinden van de nou, Olympische rook. Top idee. Hoe, hoeveel mensen zouden dat nog weten? Nou, dat zou in langzaam... Nederland eigenlijk die vlam... Uh... Nou, toch wel een beetje weinig. Maar het, elke keer uh, hoor ik toch weer mensen van dat ze het weten. Maar goed, geef ik een rondleiding door het Olympisch Stadion... en ik vertel, je staat nu naast de geboortegrond van het Olympisch Vuur... dan voelen mensen toch allemaal aangenaam verrast. Wanneer werd het voor mensen, uh, zoals op het ogenblik, echt duidelijk wordt... dat de Olympische Spelen toch iets is... wat de rest van de sportgebeurtenissen overstijgt? Je kan vijf keer wereldkampioen worden... maar de Olympische Spelen is eigenlijk in bijna elke sporttak. Toch het hoogst haalbaar. Wanneer is dat ontstaan? Nou, de belangrijkste periode daarin is toch wel tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Nederland was daar nog niet zo heel erg snel mee. Dat kwam er eigenlijk pas achter door die eigen Spelen van 1928. Toen de hele wereld hier naartoe stroomde en opeens de norm heel hoog lag internationaal. Maar Amerika bijvoorbeeld heeft 1908 al in Londen gebruikt. om te laten zien dat zij de opkomende wereldmacht waren. En wilde hoe dan ook meer medailles winnen dan gastland Engeland, de macht van de 19e eeuw. En natuurlijk is het pas echt mega groot geworden door het. Door de aanwezigheid van televisie. En dat is eigenlijk sinds 1964 Tokio. Is dat steeds groter geworden? En uh, televisie en commissie: dat zijn de twee die het echt naar deze onaantastbare hoogtes heeft gestuurd. Dan praat je echt over de laatste twintig jaar ongeveer. Maar als je op televisie sporters spreekt, die daar dus of geweest zijn of op dit ogenblik naartoe gaan, zeggen ze: het is toch iets wat echt in mijn hele carrière, ik nog nooit Nee, dat klopt. Dat klopt. Het, bijvoorbeeld met Marianne Vos had ik het erover... vlak voordat ze naar uh, Beijing ging, dus vier jaar geleden. En zij ervoer het in eerste instantie als van een hele grote wedstrijd. Ja. En toen ze terugkwam en ik daar weer over sprak, ze zei... Ja, het is toch gewoon... Je kan je dat gewoon niet voorstellen nee. wat dat is. En omdat ik zelf Athene heb meegemaakt, dan niet als sporter... maar meer als journalist in de marge. Je voelt al gewoon van hoe groot dat is. Het is, je moet het een keer van, van binnenuit hebben meegemaakt... om de grootheid daarvan te ervaren. Als daar een heel klein windje... Uh, is op Olympisch podium... dan is dat meteen een orkaan op wereldniveau. Dat, dat kan je je gewoon niet voorstellen... als je dat zelf niet een keer hebt meegemaakt. En uh, sporters die voor de eerste keer gaan... worden daar ook vaak door overdonderd. Ja. De meeste winnaars van Olympisch Goud... zijn ook geen debutanten. Marianne Vos is daarbij een ja. uitzondering. Die, zou, die moeten het eigenlijk al een keer meegemaakt hebben. En op een tweede spelen dan, dan ja. kunnen ze daar be beter mee omgaan. En er ook meer van genieten, zeggen ze dan. Ja. Dat is dat ze dan de eerste keer zo overdonderd zijn... Van dat ze eigenlijk niet meer doorhebben waar, wat, wat ze moeten doen. En dat de tweede keer dat ze zich beter kunnen concentreren... maar ook er meer van kunnen genieten. Je zei net even... Uh, Amerika wilde toen meer medailles winnen dan Engeland, het 2008, Gastland, ja. in 1908. En daar komt dus eigenlijk de politiek al om de hoek aan. Ja, maar de politiek bestaat al vanaf de eerste seconde van de Olympische Spelen. Want van 1896 waren de Spelen, uh, die begonnen op 25 maart. Volgens de eigen tijdrekening. De Griekse tijd was toen nog anders dan, uh, dan we nu gewend zijn, maar 25 maart. Dat was precies, maar dan ook precies 75 jaar... na het begin van de Griekse opstand tegen Turkije. Waarmee Griekenland liet zien dat zij een onafhankelijk land waren en dat uh, al 75 jaar lang... het was een politiek statement van de Eerste Orde... om juist op die dag, niet op 24 maart of 26 maart... maar op 25 maart, nog steeds een nationale feestdag in Griekenland... om het op die dag te beginnen... En daarom zei ook, die Griekse koning, die sprak dan de openingswoorden uit en eindigde daarmee, leven Griekenland. En dat, uh, die openingswoorden zijn daarna gebleven, alleen die laatste zin hebben ze uit de protocollen geschrapt. Maar goed, je hoort dus van die sporters inderdaad dat die Olympische Spelen iets bijzonders zijn. Maar ook er zijn sommige sportprestaties die echt nergens anders dan op die Olympische Spelen uh, uh, gedaan worden. Het verspringrecord uit. Wat was het? Bo Biemann 1968. Dan die, die Hingstapspronger, Die Jonathan Edwards. Die ook opeens een meter verder sprong. Ja, terwijl dan. je toch voor de echte op, uh, opvallende wereldrecords niet bij de Olympische Spelen moet zijn. Aha. Daar draait het toch om het winnen. Natuurlijk nou, zijn er wel van die uitzonderlijke mee wereldrecords als Biemann. Nou, dat zeggen meer de mensen van buiten, oh. hoor. Want als je, dat had ik met Vaas Wilkens al een keer besproken... die in 1948 als voetballer meedeed. Die zei, wat nou meedoen, meedoen, meedoen? Ik wil winnen, daarom ben ik hier. Dus dat was in 1948 al zo. Maar die, die, die spelen, ja, dat, dat is zoiets bijzonders... Uh, en, en zo groot om daarin te presteren. Maar het leuke is ook, er zijn zo ontzettend veel sporten... dat zo'n ja. beetje elk land wel ergens iets kan winnen... waardoor ze in een feestroes raken. Terwijl als je dus één sport hebt, een, een WK voetbal... of een WK ja. schaatsen, nou ja... Dat Sowieso bijna misschien maar één land, maar dat zijn maar uh, heel weinig landen die daarin kunnen presteren. Maar bij de Olympische Spelen gaat het maar weer door. Als vandaag de tegenstand voor Nederland een tegenvallig is dat men het zwemmen mislukt voor de vrouwen. dan kan Marianne Vos morgen er weer voor zorgen van dat we in een feeststemming raken. Lukt dat weer niet, dan heb je een dag later weer de volgende sporters. En uh, zo hebben bijvoorbeeld uh, de twee roeisters, Mariet van Eupen en Kirsten van de Kolk. vier jaar geleden de Spelen voor Nederland enigszins weer gered. omdat er al een week lang geen goud meer was geweest. Na die openingsgouden medaille voor de zwemsters. was het een week lang stil. Ja. En toen kwamen Mariet van Eupen en Kirsten van de Kolk. waardoor Nederland opeens weer had van van hey, we doen toch weer mee. Ja. Dat is het mooie aan de Spelen. Er is altijd wel weer ergens een snippertje voor een land... Waarmee ze ja. als confetti kunnen gebruiken. Dus de gebruiken. zeepers oh. zoals de Tour de France en het EK... dat sluit me... niks uit. Ik sluit niks <laughs> uit. Bedoel, want als je nog bijvoorbeeld de, de 1984 de, de winterspelen in Sarajevo was... dat waren dramatisch voor Nederland. Dus er zijn altijd dramatische momenten mogelijk. Maar de kans is wat minder groot. En uh, ja, het kan altijd gebeuren van dat er een collectief falen komt. Maar slechter dan 1988 dan die ene bronzen medaille, kan het niet zijn. Maar weet je, uh, iedereen snakt natuurlijk nu naar... Iets van succes op sportgebied. In succes dwing je niet af. Je kan ook niet. Nee. Op, maar, maar goed, mensen snakken daar natuurlijk ja. naar. Hè? Naar dan Die fietsers die gefaald hebben en ja, Maar misschien en, houden Nederlanders niet zozeer van sport als meer van succes. En dat is dan het nadeel. Hè? Nou, is dat zo? Dat denk ik wel. Ja. Meen je dat? Moet je zien hoe iedereen zagreinig wordt. Als het even niet goed gaat. Je kan pech hebben en je mag ook best wel zagreinig worden. Maar het is natuurlijk wel heel vaak opportunisme. Dat hoort ook bij stopsport trouwens oh. hoor. Opportunisme, dat is ook wel weer leuk. Is het balen van het weer ongeveer hetzelfde? Ja, ongeveer wel. Ja. Alleen daar heb je nog iets minder invloed op. En daar kan je niet op trainen op zon. Okay. Ja. Um, wie is de jongste deelnemer ooit geweest? En de oudste? Voor de internationaal de jongste deelnemer... dat is een Griekse zwemster geweest. Die was uh, bijna elf jaar oud. En dat was in 1896. Maar ik denk dat zij... Toevallig, Ik heb het niet uitgezocht, maar het zou me niet verbazen... als ze gewoon toevallig naast het zwembad woonden... waarin toen de wedstrijden werden gehouden. Uh. De Olympische Spelen waren toen nog lang niet zo groot als nu. En dat ze per ongeluk in het bad gevallen is. En dat ze is meegeteld. Ze heeft wel de derde plaats gehaald, dat wel. Kijk. Okay. Maar uh, dat is internationaal de jongste. En uh, de oudste, uh, in ieder geval bij Nederland dat is een heel apart verhaal, daar kan je al een hele uitzending over vullen... Alexei Panchulichev, paardrijden, 1956. En het gekke daarvan is, is dat Nederland in 1956 niet meedeed... aan de ja. Olympische Spelen, maar het paardrijden was al voor de officiële Olympische Spelen geweest. Omdat niet, de paarden mochten Australië niet in waar de Spelen waren. Dus in Stockholm waren toen de <lacht> wedstrijden voor de paardensport. En die waren al in juni. Ah. En Alexei Pantulichev is de onechte vader, wordt we wel gezien, van prins Bernard. En dat is ook direct ingrijpen geweest van het Koningshuis. Dat Pantulichev van zijn Wit-Russische nationaliteit afraakte... en een paar dagen voordat de Spelen begonnen... de Nederlandse nationaliteit kreeg. En hij is dan naar, als enige Nederlander met zijn uh, laten we zeggen zijn zoon, prins Bernhard... want die was voorzitter toen van de Internationale Ruitenfederatie... en dus organisator van die Olympische ruitenwedstrijden... is hij naar Stockholm gegaan voor die wedstrijden. En precies in die week is de Geert Hofmans affaire op straat gekomen... waar prins Bernhard zelf een bijdrage aan heeft geleverd. Hij was zo slim om niet in Nederland te zijn... op het moment dat hij spiegel uitkwam met het verhaal over Geert Hofmans. Zat hij er te spelen in, uh, in Stockholm? Kom, waardoor hij niet meteen uh, kon worden aangesproken op het feit dat het was uitgelekt. En dat is dus, alles komt er bij elkaar, dat de oudste Nederlandse deelnemer... En hoe oud was die dan? Die was 67, geloof ik. Okay. En, en laat maar <laughs> raden, hij zal geen goud gepakt hebben, die Pantsulichev. Nee, tot grote vreugde van koningin Wilhelmine, want die was woedend... want die kon die chef niet uitstaan. Die was woedend dat NOC ervoor uh, gezorgd had dat hij de Nederlandse nationaliteit kreeg. Want als hij goud had gewonnen, was voor hem de Nederlandse vlag... Gehezen in Stockholm en dat had Willemina echt niet getrokken. Nou, ik las ook dat Willemina de enige vorstin geweest is die geweigerd de heeft. De eerste. Oh, die, nou ja, jij weet het toch ja. beter. Dus vertel het maar, die geweigerd heeft om die Olympische Spelen te openen. Ja, in 1928 toen de Spelen in Amsterdam ja. waren... Ja, toen uh, kwam het organisatiecomité naar Wilhelmina... en die vroeg majesteit, wilt u de Olympische Spelen openen? En toen zei ze, dat is goed. En er werd de datum er ook bij gezegd, 28 juli. En toen zei ze van, wacht even, ik laat niet door mensen vanuit ja. Parijs... waar dus het IOC zit vertellen... wanneer in mijn eigen land de Olympische Spelen beginnen... wanneer ik dus moet komen. Dat laat ik niet vertellen door mensen uit het buitenland. Dus ze zei... Of ik bepaal de openingsdatum of ik ga naar het buitenland. Dus zij zat in het buitenland, want ze konden niet meer de dag veranderen. Ja. Dus daarmee waren dat de eerste Olympische Spelen... die niet officieel door het staatshoofd werden geopend. De tweede, en dat was geen weigering, maar dat was in 2000, dat was Sydney... Dat is officieel koningin Elisabeth die dat had moeten doen. Maar ah. de Australiërs die zeiden van... wij laten dat liever door iemand uit Australië ja. zelf doen. Okay. Anders had Elisabeth had dus gisteren heeft ze de Olympische Spelen geopend. Maar ze had ook van 2000 zou ze dan geopend hebben. En en volgens mij er? heeft ze er inmiddels al vijf geopend. Dat is <laughs> dus ongestelbaar. Ja. Ja. In haar carrière. Ja, maar goed. Die vrouw die, die heeft het ene record vestigd. Die na het andere, nou, en toch? ze kan een parachute springen, heb ik gisteren gezien. Ja, maar een olympisch record zal ze niet vestigen. Behalve van dus degene die de meeste heeft geopend. Maar ik denk niet dat ze nog een sportief record gaat vestigen. Of zij moet nog gaan meedoen als deelnemer. Dan is ze wel de oudste alle tijden. Ja, ik zou niet weten in wat. Gaat Het of zo. Het zijn, uh, het zijn fijne verhalen. En ik dank je hartelijk, uh, Judith van tevoren. Voren. Sporthistoricus, u hoort, hij weet echt werkelijk alles over de geschiedenis van die Spelen. Uh, ga je er nog één? Nee, ik uh, ga alles van, uh, via de, de televisie bekijken. En ja. uh, op het moment dat er een Nederlander goud wint... dan uh, kan ik vertellen dat hij meteen wordt toegevoegd aan de Wall of Fame in het Olympisch Stadion. Ja. Dus je moet wel een beetje scherp blijven. Oké, okay. hey, dank je wel. En heel veel plezier de komende drie weken. Waren Turkije en Syrië voor de opstand nog innig met elkaar verbonden op handelsgebied vanaf deze week, komt er geen voertuig uit Syrië-Turkije meer in of uit. De retoriek van de Turkse premier Erdogan over zijn buurland wordt met de dag feller. En zo wist hij te melden dat de Syrische leider Assad op het punt van het opstand bestaat en wil Erdogan de zogenaamde... Koerdische terroristen, die zitten in het noorden van Syrië, die wil hij aanvallen. Dat zou voor het eerst zijn dat een ander land Syrisch grondgebied direct aanvalt. Hoe reëel zo'n inval is en hoe Turkije in een steeds lastiger pakket raakt met de betrekkingen tot Syrië... gaan we het bespreken met Lili Spangers, directeur van het Turkije-instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is het reëel een, een, een, een dreigement van Erdogan? Luister, uh, we gaan die uh, Syrische Koerden gaan we eens aanpakken. Ja, die Syrische Koerden die hebben denk ik wel een probleem. Daar wil Erdogan wel wat mee. Maar Syrisch grondgebied als zodanig aanvallen... is toch wel een hele hoge drempel voor hem. Want... Maar laat, laat nou het geval zijn dat Syrische Koerden ook in Syrië zitten. Ja, ja, ja, nou ja dat zal dan misschien airstrike zijn. Zoals dat ook gedaan hebben in Noord-Irak natuurlijk. Maar kijk, een verdere destabilisatie van Syrië... en dat dreigt natuurlijk als je een uh, oorlog begint... Uh, komt vooral op rekening van Turkije natuurlijk. Want daar en ja. gaan natuurlijk de vluchtelingen... Naartoe, en naar Jordanië en naar Libanon. Ja. Dus daar zit Turkije niet op te wachten. Dus ik verwacht dat het wel gewoon een tijdje bij retoriek blijft. Heeft, de, heeft Turkije al fors last van die vluchtelingenstroom? Nou, dat valt wel mee. Dat zijn er ongeveer 40, 45.000. Jordanië heeft er al 100.000, dus dat is natuurlijk toch veel meer. Uh, en en Libanon uiteraard, want er zijn naar schatting zo ongeveer 150.000 Syriërs op de vlucht. Uh, maar dat zouden er meer kunnen zijn. De Syriërs die naar Turkije trekken, die doen dat naar de provincie Hattai. Dat ligt naast Syrië eigenlijk, dat was tot 39 Syrisch grondgebied en is toen uh, gegeven aan de Republiek Turkije. Dus dat is eigenlijk een deel van Syrië zien velen nog. Daar worden ze opgevangen en dat schept nog weinig problemen. Uh, als het conflict zich zou verergeren en veel uh, Syrische vluchtelingen zouden door de Syrische woestijn... in de richting van Zuidoost-Turkije trekken. Dat zou meer problemen opleveren, Want dat is een gebied waar de Koerden actief zijn. En daar, kan de Turkse, daar kunnen de Turkse strijdkrachten... eigenlijk niet effectief operaties garanderen. Dus het opvangen van grote stromen vluchtelingen door het Turkse leger... komt dan in gevaar. Maar ja goed, toch door de Syrische woestijn... daar zit niet iedereen op te wachten. Dus dat is niet heel erg aan de orde. En nog. de slag die zich nu uh, lijkt af te tekenen Aleppo. bij Aleppo... Ja, yeah. dat And is that's... natuurlijk wel... Uh... Ja, maar als dat heel veel vluchtelingen oplevert... om het even ons daartoe te beperken... dan zullen die toch eerder in de richting van Hatay gaan. Naar het westen of naar het noorden. En dan komen ze in de buurt van uh, ja, Kasianteb. Dat is, dat is nog geen probleem. Daar kan de Turkse regering gewoon doen wat ze willen. Oprichten van vluchtelingenkampen. reguleren van stromen vluchtelingen. Dat is het punt niet. Maar het is natuurlijk juist die verbinding met die Koerden. Die de meeste zorgen baart. En, uh, ja, aan de hele zuidoost- en noordoostgrens van uh, Syrië... Er zitten Koerden. Of sorry, van Turkije, ja. de koerden Ja, en de Koerden of de Turken hebben een probleem met Koerden... want het gaat over het vrij Het is koerden eigenlijk een binnenlands stand. probleem. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk de PKK waar ze al dertig uh, jaar tegen vechten. Nou, De Turkse regering die nu uh, aan de macht is, de regering Erdogan... heeft in 2002, 2003 echt geprobeerd om dat probleem te tackelen. En uh, dat is eigenlijk in de wielen gereden door de Amerikaanse invasie in Irak. Waardoor in Noord-Irak, waar ook veel Koerden wonen... Uh, ja, dat hele interne Turkse conflict, als het ware... Internationaliseerde. En dat hmm. dreigt dus nu ook te gebeuren uh, in de, aan de Syrisch-Turkse grens, door de activiteiten van die democratische Koerdistan Koer democratische Partij, DIYP geloof ik, uh, die daar nu actief is en steun heeft gekregen van Bartzani vanuit Noord-Irak sinds gisteren. En dat maakt de zaak natuurlijk behoorlijk explosief. Ja, want wat zou er kunnen gebeuren? Ja, dat is een beetje moeilijk om van, de, van te bekijken. We hebben heel weinig informatie, maar je kunt je voorstellen... dat de Koerden een gelegenheidscoalitie met elkaar sluiten. Want het zijn allemaal verschillende mm. Koerdische stammen, Koerdische partijen. Maar dat die is hebben wel een, een gevoel van, wij zijn nou, die, allemaal Koerden. We zijn allemaal Koerden en die hebben twee agenda's. Uh, de Syrische Koerden natuurlijk het, verdrijven, het meehelpen verdrijven van uh, Assad. Maar mm. Assad sluit ook regelmatig coalities met die groepering. Dus dat is een onbere onberekenbare factor. Uh, en de andere Koerden... Uh, uh, al dan niet geleerd met de PKK... ja, die zijn natuurlijk in conflict met uh, de Turkse regering. Dus je kunt je voorstellen dat die groepen... die op zich niet zo heel veel met elkaar hebben... een gelegenheidscoalitie sluiten... die twee kanten uitwerkt, tegen de Turken en tegen de Syriërs. Ja. En daar zit de Turkse regering natuurlijk helemaal niet op te wachten. Nee, nou ja, dan nou heeft Erdogan uh, gezegd... Uh, als dat gaat opstappen... Ja, maar nou, nou, dat ben, gaat niet. Ben, ben uit is de vader van de gedachte, ja, denk absoluut, ik. Ja. Ja. Want hij gaat het niet uit zichzelf doen. Hij wordt nog steeds gesteund. Hoe komt komt u erbij? Ja, waarom <laughs> ja. zou hij? Wat is het alternatief? Het alternatief is het leven in een Russische datsja denk ik. Want Rusland is natuurlijk de grote, uh, de grote bondgenoot. Uh, de de, de marinebasis in Tartus is de enige uh, warmwaterhaven die de Russen nog hebben rond de Middellandse Zee. De Russen zijn momenteel druk doen om te kijken of ze in Vietnam en Cuba nieuwe bases kunnen openen. Want mocht het regime vallen, dan is uh, Rusland zijn bondgenoot kwijt. En daarmee ook de laatste vrije uh, warmwater, toegang tot warmwater in de Middellandse Zee, nou, dat stelt de Russen voor enorme grote problemen. Dus de Russen zullen tot het allerlaatste moment uh, deze, dit regime uh, steunen. Wat dus betekent dat iedere internationale oplossing via de VN, ja, getorpedeerd is. Want de Russen zullen hun veto gebruiken, en de Chinezen trouwens ook, maar de Russen zijn in dit opzicht veel instrumenteler. Dus een internationale oplossing is er niet. Een oplossing. Laterale oplossing, Turkije, Syrië, zie ik niet gebeuren... want dat leverde Turken enorm veel problemen op. Dus ik zou niet weten hoe men hier uitkomt, eerlijk gezegd. Ze waren toch wel grote kameraden, de Turkije en Syrië? Ja, he? maar ook pas sinds een paar jaar... Uh, die, die provincie Hattai die, dus die dus aan uh, Turkije is gegeven in 1939... Dat was een steen des aanstoot, want Syrië vond het dat hun gebied is. Dus daar was eigenlijk geen vredesverdrag over. En toen is uh, de minister van Buitenlandse Zaken Davutoğlu die is in 2008 nog als adviseur, maar vanaf 2009 als minister van Buitenlandse Zaken actief begonnen om die uh, banden te repareren. Dat is goed gelukt, want eerder waren ze al met elkaar geclashed... omdat de Syriërs uh, Abdullah Öcalan, de leider van de KK ja. onderdak hadden geboden. Dat was natuurlijk in de ogen van de Turkse regering een, ja, een enorm verraad. Dus dat heeft heel lang nog voortgesukkeld. En pas de laatste drie, vier jaar zijn de handelsbetrekkingen... visumplicht is opgeheven en is er wat meer toenadering gekomen. En dat is natuurlijk nu doorkruist. Dat ligt helemaal plat. Heeft Turkije Syrië op een of andere manier nodig? Of, uh... Nee, maar ze zijn natuurlijk wel gebaat bij st ja, stabiliteit ja. daar. Ja. Dat, is, dat is logisch. Daar is ook die hele buitenlandse politiek van Davutolo heel erg op gericht... Um, en een aantal buurlanden hebben Syrië en Turkije nodig voor de doorvoer van olie. Ik bedoel, olie uit Noord-Irak gaat via Turkije. En dat geldt ook voor een aantal andere oliepijplijnen. Dus ja, dat, er moet wel wat gebeuren natuurlijk tussen die, uh, tussen die twee landen. Maar goed, Turkije snijdt zich economisch toch ook wel enigszins... in, in de vingers door de, die grens met Syrië. Ja, maar dat die handel dat, tussen nee. Syrië en Turkije stelde nog niet heel veel voor. Dat is In volume is dat niet. Uh, het gaat ook veel om consumentengoederen. Heel veel Syriërs gingen naar Turkije shoppen, om het zo maar eens te zeggen... Omdat natuurlijk een veel ja, hogere welstand uh, kent dan Syrië. Maar om nou te zeggen dat er echt sprake is van massale in-, en, e in en uitvoerstromen, dat is niet het geval. Het was meer de opluchting dat dus ja, bijna 60, 70 jaar van slechte relaties vervangen waren door goede relaties. Heeft u enig idee wat er eigenlijk gaat gebeuren, stel dat Assad wel vertrekt, wat gebeurt er dan met de Turkse belangen en wat gebeurt er met de Koerden? Nou ja, dat weet natuurlijk verder denk ik helemaal niemand, nee. want die uh, oppositie in uh, Syrië is natuurlijk sterk verdeeld, dat is ook. Een, een bijeengeraapt zootje, als ik dat zo mag zeggen, waarvan ik persoonlijk denk dat de moslimbroeders daar uiteindelijk ook de overhand zullen krijgen. Die hebben ook de sterkste grieven tegen dit regime. Uh, en of Turkije daar goed zaken mee kan doen, dat is natuurlijk kwestie van afwachten. Ik denk dat je een periode van grote instabiliteit hebt. Kijk, dat het op een burgeroorlog uitdraait, dat weten we natuurlijk in feite al anderhalf jaar, omdat externe krachten er niet veel kunnen uitrichten. Dus moeten die Syriërs dat zelf oplossen. Dat wordt dus een burgeroorlog. En dan zullen inderdaad wel internationale partijen daar ook iets bij doen. Maar nogmaals, uh, zolang Rusland uh, het veto handhaaft in de VN... is er natuurlijk van een echte internationale structurele aanpak... vooralsnog geen sprake. Zijn daarom toch de woorden van Erdogan, de Turkse premier... dus die, nou ja, toch wel veel te keer gaat... eigenlijk op zichzelf toch wel bijzonder, of niet? Ja, maar hij heeft natuurlijk ook binnenlands het een en ander te verliezen. Uh, hij zit stevig in het zadel. Vorig jaar verkiezingen, 50 procent mm. uh, van de stemmen. Dat is verder prima. Uh, maar er is natuurlijk binnenlands heel veel gemor. Van waarom doet deze regering niet? Nou, dat komt niet voor... Waar zo... hebben ze dan over? Nou, dat gaat niet over dingen met Syrië, dat gaat over ja, ook, natuurlijk, waarom natuurlijk. De, de zevenvoud nou ja, is en waarom uh, de industrie niet. Uh, nee, dat nee, nee, nee, heeft ook te maken met Syrië, ook vanwege dat PKK-probleem. Ja, ja. Er zijn nu een aantal columnisten, Turkije kent veel journalisten, maar nog meer columnisten die zeggen... ja, dit had iedereen zien aankomen, de PKK gaat zich nu, of de Koerden gaan zich nu bundelen... Tegen Turkije. En de, deze Turkse regering is erin gefaald om dat binnenlandse probleem in ieder geval op te lossen. En zolang het binnenlandse probleem niet is opgelost, is er natuurlijk steeds weer een internationale toevoeging mogelijk. En dat gaat nu gebeuren. We gaan nu straks een grote Koerdische staat krijgen op de puinhopen van Syrië en misschien al dan niet samen met Irak. En dat is voor Turkije een enorm probleem. En daar heeft deze regering, al dus die kolonisten, in gefaald om dat te voorzien en daar ook ja, op, op te handelen, zeg maar. Maar ik, zie, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat de Turken, de Turken het de gevoel hebben... Dat ze, dat ze daar iets bij te winnen hebben op ja. de lange termijn. Hoe groot de puinhoop ook uh, is. En zolang die vluchtelingenstromen uh, richting Hatay gaan... die Turk-Zuid-provincie, is er niet zoveel aan de hand. Uh, dat kunnen ze nog wel uh, opvangen behappen. en uh, behappen, ja. Hartelijk dank voor je uitleg. We spraken met Lili Spangers, directeur van het Turkije-Instituut. Het ging dus over het behoorlijk lastige pakket waarin Turkije zich bevindt ten aanzien van Syrië. Meer informatie is te vinden bij ons op de site www.nieuwshow.nl. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, die sportzomerbus die rijdt ook vandaag weer door het land. Buschauffeur Mark Robin Vissen die ontmoet vandaag mensen die ook de hele dag achter het stuur zitten. Mark Robin, ja. waar, waar, waar ga je naartoe? Nou, ik heb weer een uh, ontzettend uh, leuk feestje gevonden, Mieke. Of ik moet eigenlijk wel zeggen, feest, festival. Er worden zo'n 60.000 mensen verwacht op het Truckstar Festival in Assen. Kijk. Op het, uh, TT's ja, en dat zijn nog een aantallen, hè? Ja. <laughs> met de vlam in de pijp enzovoorts. Ja, Mieke, zeg het maar. Ik heb ooit een koprol gemaakt met een vrachtauto. Moeten we dat soort stunts daar verwachten? Nou. Ik weet niet of dat nou uh, zo verstandig is. Hoor. Ik heb wel begrepen dat er stunts, ja. uh, stunts zijn, iets meisje, met een brandende bus en zo, oh. en uh, verder uh, allerlei andere spannende dingen. Maar koprollen, Mieke, dat weet ik niet, of dat met een vrachtwagen, maar ik wil het best uh, straks even voor je vragen. Nou, dat kan, dat zijn speciaal dat... geprepareerde vrachtwagens, daar kan je een koprol mee maken. Nee, ik heb het ooit oh. eens gedaan voor de Jules Limited nou, in een ver verleden, maar goed. Uh, wat, en hoe wat... is dat afgelopen? Heel goed, dat, dat zie je toch, ik ben nog helemaal, mijn <laughs> uh, <laughs> ja, zitten er nog in. Hey, maar goed, het is dus spectaculair en je laat je verrassen, begrijp ik. Nou, het is ook heel, heel bijzonder. Kijk, Truckstar is een blad natuurlijk. Hè? En uh, dus er is eigenlijk maar één blad, zat ik vanmorgen te bedenken, wat ook zoveel mensen op de been kan brengen. En dat is natuurlijk de libellen, de lezeressen van libellen... Die, die naar de libellenweek gaan. En eigenlijk ja, zou je dus kunnen zeggen dat de truckstar... is eigenlijk de libellen van de buschauffeurs. En dat is een oh. groot compliment hoor. Uh, uh, dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Maar dat er zoveel mensen jaar in jaar uit... want het festival bestaat al 32 jaar... Uh, bij elkaar komen ieder jaar om uh, uh, ja, over een vak te praten... en elkaar een vrachtwagen te laten zien... en misschien wel koprollen ermee te maken. Dat is toch wel heel... Bijzonder. Dus ik verwacht een groot feest. Het is ook droog. Ik ben bijna in Assen. Het is zwaar bewolkt, maar het regent gelukkig niet meer. Dus het wordt vast een prachtig feestje met veel chauffeurs en veel vrachtwagens. En ze nemen ook allemaal hun familie mee en barbecues en kamperen, kortom. Nou, het wordt een dolle boel. Het wordt een dolle boel. En dat horen we later van jou op deze zender. Heel dus veel ik. plezier. Dank je wel, Mark Robin Dag. Dag. I never cared much for sky.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 in The park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-round fire now. I never made love by lantern and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine I'm beginning to see the light. Ja, Joe Jackson was dit. Een beetje op de jazz tour van het album The Duke. En dat is een album met nummers van Duke Ellington. I'm beginning to see the light, heet het nummer. Bij ons aangeschoven Ingrid Hogevors. Het zal u niet verbazen, het gaat over boeken. Ja, ik heb echt deze week genoten van de nieuwe Paul Theroux. Daar ben je ook wel uh, een fan van, hè? Uh, nou, vroeger eigenlijk niet zo. Oh, maar dat dacht je? Nou, ik ben nu echt heel erg enthousiast. Hij is natuurlijk een van de... Uh, beroemdste nog levende reisschrijvers, hè? even voor de luisteraars. Mm -hmm. En hij is trouwens ook de vader van documentairemaker Louis Theroux, want dat weten de meeste mensen niet. Dat is leuk hoor, ja, <laughs> ja, wat Louis maakt is Ja, is geweldig, ja. Kijk, want Paul Theroux was natuurlijk zo uh, rond 1972 had hij het grandioos idee om met de trein van Groot-Brittannië naar Japan te reizen en weer terug. En daar schreef hij een boek over, uh, dat is in het Nederlands vertaald, onder de titel De Grote Spoorweg-Carrousel, The Great Railway Bazaar, en dat was echt... Een te gek boek. En hij heeft dat hele genre van de, reis, van de reis, reizende schrijver. En hij speciaal de treinreizende schrijver. Heeft hij dus helemaal uh, uh, nou ja, zeg maar neergezet. Uh, natuurlijk een generatiegenoot van Nijpau. Was ook een vriend van hem. Hm. Hij heeft lang in Afrika gezeten. Uh, bijvoorbeeld de oude, de oude Patagonië-expresses hm. van hem. En Hotel Honolulu. Hij is een heel scherp waarnemer. En altijd dat ironische. Heerlijk. Maar wat Thru ook heeft, en wat die anderen niet hebben... is dat hij heel erg spannende boeken kan schrijven. En ik weet niet of je dat nog weet, Mosquito Coast. Ja. Wat ja. ook verfilmd is met Jack Nichols, nou, huiveringwekkend verhaal over een verknipte uitvinder... die zijn gezin gewoon eh, meeneemt omdat hij een ijsfabriek wil bouwen... aan een kust in Zuid-Amerika. En het is één grote ellende. En hij is zo obsessed... Dat, dat iedereen gaat, nou dat, dat is, dat, dat, dat, dat vond ik inderdaad, toen heeft hij me, toen heeft hij me gewonnen. Het is uh, echt, dat boek is echt een tip voor de vakantie. Maar dit boek dus ook, want Roel is uh, in dit, in dit boek, uh, nieuwe boek, De Beneden Rivier, gaat hij weer terug naar het land waar hij ooit begon te schrijven, namelijk Afrika. En uh, hij geeft in het boek een hele onverholen cynische blik op de verhouding van de westerse mens tot Afrika. De Westeling tegenover de Afrika. En in welk land speelt het dan? In Malawi. Ah, in Malawi. Het armste land van Afrika. Nou, weet ik niet. Malawi is het armste land. Is het armste land? Ja, ja, ja, absoluut. Oh, kijk eens aan. Nou, Hij laat dus zien dat de westeling zo naïef op het onnozele achterlijke eigenlijk af in dat vasthouden van zijn ideële ontwikkelingshulp en de Afrikaan die gewoon honger heeft en alleen maar geïnteresseerd is in dollars. En de benedenrivier is dus eigenlijk net zoals, ik moest steeds aan Mosquito Coast denken, wat een heel ander boek is, maar het, het is een nachtmerrie. Dat beschrijft eigenlijk de nachtmerrie van een mens die hoopt op medemenselijkheid uh, in een wereld waar alleen maar honger en armoede is. Nou, en als je wanhopig bent, dan ben je vreed en achterloos. Dat is een mensenleven is niks. En dat heeft hij dus gedaan middels een verhaal. dat dus helemaal een metafoor is. voor het Westen, of de Amerikaan tegenover Afrika. Uh, de hoofdpersoon is Alice uh, Hawk. een eigenaar van de Herenmodezaak. die uh, getrouwd is en kinderen. maar die dus vroeger ooit. Uh, in Afrika is geweest op zijn twintigste... en uh, daar uh, in een dorp aan de benedenrivier in Malawi... onderwijzer was, hè, echt een idealistisch lid van de vredesbeweging. En hij is daar altijd nog over aan het nadenken... hoe geweldig dat was. En dat is, daar heeft hij een soort paradijs van gemaakt. En uh, nou, zo'n huwelijk gaat kapot, want zijn vrouw betrapt hem op intiem... E-mailverkeer. en uh, Dus met andere vrouwen. En uh, zijn dochter die zegt... nou, geef mij maar vast het erfdeel... want straks ga je met een andere vrouw trouwen. En dan heb <laughs> ik niks. Dat is He? wel praktisch. Precies. En wat moet die mannen die denkt... weet je wat, <tus> weer terug naar dat dorp. En dat doet hij dus. Met een zak met geld. En er komt hij echt terecht. Hij wordt daar natuurlijk heel welkom ontvangen. Natuurlijk kennen ze hem nog. He? De chief, die lacht. En ja, zeker... En hij krijgt een hut. En hij krijgt een vrouw die van koop, jong meisje. Maar dat dorp is totaal vervallen. Het schoolgebouw is een ruïne. De kerk bestaat niet meer. De kliniek die ze ooit hadden opgezet, allemaal weg. En uiteindelijk, dat hele hartelijke welkom. Hè, die, ah, weet je, kom. En hij is gevangen. En hij gaat daar nooit meer wegkomen. En uh, degene die dat hem zegt ook duidelijk... dat is een oude geliefde vanuit toen de tijd... toen hij zo jong was. Gala, waarmee hij dan toch niet getrouwd is... want hij had er eigenlijk wel willen blijven... maar Gala was al aan een stamlid uh, gegeven. En die zegt, ga weg... Ze zullen eerst je geld verslinden. En als dat geld op is, dan zullen ze jou verslinden. Maar hij komt niet weg. En kijk, en dan heb je dus Theroux... gewoon die dat heel erg goed kan bestrijden. Hij doet ontsnappingspoging na ontsnappingspoging. En iedereen is heel erg aardig. En heel vriendelijk. En ze willen natuurlijk allemaal geld. En hij raakt steeds verder in de modder van Afrika. Uiteindelijk komt hij in een dorp terecht... met alleen maar kinderen die aids hebben. Die eetslag die geen ouders meer hebben. Die is als hyena's op hem storten. En je denkt, oh, deze man gaat hier echt nooit wegkomen. Het is een geweldig boek. En wat uh, Theroux laat zien met deze roman... dat de hebzucht van uh, de leiders Afrika gewoon kapot maakt. Het enige wat ze willen is geld. Die, die, dat over is slings, leugenachtig, uh, schijnheilig. Maar hij heeft één ding dat hem redt. Deze hok. Want hij is niet bang voor slangen. Hij weet ook heel veel van slangen... En ze zijn als de dood voor slangen. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop je sigaretten. Dan pakt hij een slang en dan, dan durven ze niet bij hem te komen. Want dan vinden ze toch wel heel bijzonder. Want hij is een soort slangenbezweerder. Of hij weet gewoon veel van slangen en pakt ze en doet ze in een mandje. Uiteindelijk stopt hij bijvoorbeeld zijn geld ook in een mandje met een slang erbovenop. Maar het is, het is uh, huiveringwekkend boek. Klinkt wel. Ja. de beneden <coughs> Absoluut meenemen. Van Afrika uh, naar Italië de ster van de Italiaanse letteren, Sandro Veronesi... schrijver van Chaos uh, Kalme, ook verfilmd, Calme Chaos over die man. je gezien die film die na de dood van zijn vrouw... Uh, op het schoolplein blijft zitten, voor de school van zijn dochter. En van daaruit de wereld gaat bekijken... En uiteindelijk komt het kantoor komt naar hem toe. het oh, is zo'n geweldige film. Geweldig. Ook een geweldig boek trouwens. Uh, dit is een verhalenbundel, misplaatste kussen. Bundeling van veertien. Heel verrassende verhalen. En wat hij natuurlijk vooral heeft, is dat geestige. Uh, het openingverhaal is absoluut het beste. En dat begint bijvoorbeeld zo. Ik weet wie jij bent, Alessandro Veronesi. Ik ken jouw ziel. En ik voorzeg je dat jij je uiterste best zult doen en je ervoor zult inzetten dat je vader niet sterft in een ziekenhuisbed... maar volgens zijn wens in zijn eigen bed. In de vertrouwdheid van zijn eigen woning. Op de eerste verdieping... De, de, de, de, de, de. Dus er is een vader aan het woord die tegen de zoon zegt... Hè, die zich dus beroept op die zoon... jij gaat zorgen dat ik goed sterf. En dan krijg je dus... De hele stervensgeschiedenis van die vader. Dat die, uh, uh, die, uh, is een rampenplan. En omdat hij het perspectief kiest van die vader. is het uh, de dubbelzinnigheid van die zoon. die natuurlijk, ja, hij moet die vader wel natuurlijk helpen met alles. Hij moet zijn. He, als een alles opruimen, wassen uh, en noem maar op. Hij moet hem helemaal begeleiden. Uh, maar ook de dubbelheid, want hij heeft er natuurlijk niet echt zin in. En, uh, en dat is zo ontzettend geestig. Dat, uh, dat, uh, hij zegt bijvoorbeeld ook ergens... vergeet niet wat ik je nu zeg, Alessandro. Degene die jou heeft zal nooit door een buitenstaander geholpen willen worden. Hij wil dus absoluut geen buitenlanders... want ja, hulpverleners of, of uh, mensen die je helpen... Bij je sterfbed zijn het natuurlijk vaak buitenlanders. En die gooit hij eruit. Nee, mijn eigen zoon, mijn eigen zoon moet het doen. Ongelooflijk geestig verhaal, wat eigenlijk heel tragisch is. Want het is natuurlijk de dood van die vader. Maar uh, het, is, het is geweldig. En die, die, die uh, gespletenheid van zoon-vader. Een moeizame vader-zoon-relatie. Of zeg maar de zoon die niet helemaal kan voldoen aan de eisen van zijn vader. Dat is typisch een thema van Veronesi. En uh, is wel even interessant uh, in dit verband. Hij zegt uh, in een interview zei hij erover. Italië is voor mij op een of andere manier het land van de vaders. Uh, Um, want het is dus een keurige democratische staat. Maar daarachter is het onzichtbaar, ongrijpbaar, he? Italië. En daardoor heb je dus een hele vreemde para paradox. Wij leven allemaal ongeschijnlijk zuiver. Maar tegelijk is het hele staat doortrokken... van een diep besef van die leugenachtigheid. Berlusconi staat natuurlijk een symbool van. En uh, hij zegt, als je hier geboren wordt... dan leer je daar al heel snel mee leven... En uh, al zijn boeken, uh, een van zijn bekendste stuk in de band van de vader, gaat altijd over dat niet kunnen kennen van die vader. Die vader heeft ook nog een ander leven. Bijvoorbeeld een hele tweede verhaal in deze bundel. Ik pak maar eventjes eentje. Niet voor niets gestorven, ook weer over een vader. Uh, en de zoon denkt dat hij de vader heeft verslagen. Maar dan komt hij uit hem heel bedrogen uit. Uh, want de vader heeft altijd zo'n voorbeeldzoon. En die jongen die is zo fantastisch. En die jongen die studeert Giacomo. En hij denkt... Ach, Ga weg met je Giacomo. En uiteindelijk krijgt hij gelijk. Giacomo heeft alles gelogen. Die studeert helemaal niet. En hij is advocaat. Hij gaat naar hem toe. Hij zegt: Nou, ik kan je helpen. Denkt hij nou op die oude eindelijk? Dan zegt hij: Nou, je hoeft me niet meer te helpen. Want je vader is al geweest. En die heeft me uitgekocht uit de gevangenis. En weet je, het is heel erg leuk. Ve, uh, Sandro Feronesi: Dit is echt een heerlijk vakantieboek met goede verhalen. Misplaatste kussen. Dankjewel, je wel, Ingrid Hogevorst. Als u de titels nog even wilt uh, bekijken... u kunt altijd terecht op teletekstpagina 260. En natuurlijk ook voor andere informatie op onze website nieuwshow.nl. Twintig jaar geleden trokken Christies en Sotheby's... als schilderijen van Jan Altink terug van de veiling... omdat ze het echt niet vertrouwden. En naar nu blijkt terecht. Na een slepende zaak heeft het gerechtshof in Leeuwarden deze week geoordeeld... dat twee doeken van deze Gronings kunstenaar Vals zijn. Maar van wie zijn ze dan wel? Alle beschuldigende vingers gaan in de richting van de kunstschilder Cor van Loenen uit het Drentse Bijlen. Tijd om Ton Kremers erbij te halen. Goedemorgen. Tom. Goedemorgen. Om tijd niet gezien. Veiligheidsadviseur voor musea en wat al die niets meer. Uh, ja. Wat heeft hij echt nou precies gezegd over die werken van Altyck? Nou, er zouden in die schilderijen pigmenten zijn gevonden... of uh, uh, stoffen zijn gevonden die nog niet bestonden uh, toen ze gemaakt zouden zijn. Nou, is Kees, lijkt mij. Ja, maar het interessante is dat Cor van Loelen, die ik overigens zelf ook wel eens ontmoet heb... dat die nu nog steeds beweert van luister is. ze zitten ernaast, al die experts... want die pigmenten bestonden wel al nog niet in tubus verf... maar wel als losse pigmenten. En die, de ploegschilders die maakten hun eigen verf... Dus het is heel goed mogelijk dat die schilderijen wel authentiek zijn. Is het eigenlijk uh, uniek dat een Nederlandse rechter zich over zo'n kwestie uitspreekt? Volgens mij is dat nog nooit voorgekomen. Nee. Ik, ik ken dat niet. Ik vind dat er, over het algemeen uh, de politie en justitie... Uh, veel te terughoudend zijn als het gaat om vervalsing van kunst. Dat is daar ja, niks uh, aan doen. Wees nou eerlijk. Wat weet een rechter van kunst? Die heeft ook altijd meer die experts. En ik hoef jou niet uit te leggen dat de ene expert... iets hartstikke anders zegt dan de volgende. Nou ja, Cor Loonen, kan je ook, zou kunnen zeggen is een expert. Want hij is niet alleen schilder, maar ook kunsthandelaar. Oh, nou en die zegt dus nog van die nou, schilderijen precies. zijn goed. Ja. En die experts spreek ik ook af, af en toe tegen. Het interessante is dat een van de experts die uh, tegen deze schilderijen is... En die zegt dat ze niet kloppen... dat hij nog niet zo lang geleden op een Amsterdamse veiling... een paar uh, Jan Altings heeft gekocht. Hmm. En die kwamen allebei uit de verzameling van Cor van Loon, dus wat dat betreft, Die had uh, gevraagd waar hij vol van die dingen. Ik geloof een stuk of elf of twaalf of nou, zo. Nou, ja, het ging oorspronkelijk om tien schilderijen. En uh, ja, die meneer van Loon, dat is een, hele, het is een beetje een boers, uh, stoer type, als je hem ziet. Hmm. Maar de man is uh, spekglad... En hij uh, heeft een goed verhaal. Ja. En uh, nu nog steeds... Ik denk als hij in Amerika zou wonen nu... zou hij ja. heel goed een proces kunnen beginnen... tegen het expertisebureau wat heeft gezegd... dat die schilderijen ja, ja. vals zijn en een forse schadeclaim kunnen indienen. Maar dit is een beetje de cherkvermaning vermaning van de uh, schilderkunst. <laughs> ja, <laughs> ja, dat kan dat ook uit bij Han van Meegeren. Ja. Ja, het, nou ja, goed, het, het is altijd interessant, hè, kunstvervalsingen. Tenminste, ja. ik, ik, mijn, mijn fantasie wordt altijd enorm geprikkeld. Maar eerst even, uh, er zijn vastluisteraars die zeggen... Jan Altink, het is nog niet een naam die bij iedereen meteen een bel doet rinkelen... maar het is toch kennelijk een schilder van, uh, van belang... die uh, ja, Doeken heeft gemaakt die veel geld waard zijn. Ja, uit de, de, de kunstkring de, de Ploeg in, in Groningen. Henk van Os die heeft daar uh, was boeken over geschreven... Hm. Uh, hele interessante mooie schilderijen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat als ik geld had, zou ik nooit een schilderij van een ploegkunstenaar durven dan, kopen? Meer. Wat nee, dan wel. Maar wacht eventjes, hoe, hoe, hoe duur? Nee, sorry, we zitten een beetje door elkaar. Maar ik wou, even, ik wou even die Alting even neerzetten. Want ja. wat, wat levert dat dan op? Een schilderij van Alting? Nou, precies weet ik niet, maar ik geloof dat die prijzen ergens variëren tussen de 20.000 en 100.000 euro. Dus ja, het maar gaat dat gaat wel om is, geld. Ja, dat gaat wel om geld, maar je kan ook uh, voorstellen dat je, als je dan toch zo goed iets na kan maken... dat je dan een schilderij namaakt dat nog meer opbrengt. Ja, maar uh, altings zijn nog te vinden. Het is redelijk recent, deze eeuw, in Nederland. Dus uh, het, is, het verhaal eromheen is wat makkelijker te verkopen. Je kan, als je met een Picasso komt of een Chagall, dan zullen mensen veel uh, kritischer zijn bij de aankoop van zo'n uh, schilderij. En ik begreep dat hij ook niet alle schilderijen signaalden. Dat weet ik niet. Oh. Nee, nee, nou, dat las nee, ik ergens. Nee. Aan de telefoon hebben we de kunstverzamelaar en gastconservator René Smithuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent als getuige deskundige opgeroepen in die slepende zaak, hè? Ja, dat klopt. Uh, werd er van u eigenlijk ook gevraagd om te zeggen van wie die vervalsingen dan waren eigenlijk? Nee, dat werd in dit geval niet gevraagd. Niet expliciet, want kijk, het ging erom om vast te stellen of ze vals waren. Uh -huh. Het was een civiele zaak, dus uh, strafrechtelijk zou dat zeker wel gevraagd zijn. Maar het ging erom, zijn die schilderijen vals? En wie ze gemaakt had, dat uh, interesseerde op dat moment. Uh, de jury of de rechter niet, de rechtbank niet. En voor u was het uh, klinkt klaar, helder en duidelijk? Ja. Ja, ik, ik volg die affaire. Ik heb hem zelf aangeslingerd, twintig jaar geleden. En ik volg hem dus op de voet. Ja, zo vals is wat? Ze ja, ze Nee, echt totaal vals. Er is geen. Ja, het is voor mij onbegrijpelijk dat, dat niet iedereen gewoon ziet dat dit helemaal geen enkele verwantschap zelfs maar heeft. Zelfs in het kleurgebruik probeert de Vervalser een beetje Alting te evenaren, maar wie altijd kent. Ziet onmiddellijk dat dit zelfs niet in de verste vetten in de buurt komt. Dus het is een, een broddelaar. Het is een broddelaar van grote orde. En ja, hij kan niet eens een boom schilderen. Hij kan überhaupt niet schilderen. Ik geloof dat het een tekenleraar is, maar schilderen kan hij in ieder geval niet. Goed, dat, dat zou bewijzen dat uh, ja. ze niet gemaakt zijn door Cor Vloenen. Want die kan wel schilderen. Die, die kan absoluut schilderen, oh. hij is een hele goede schilder. Nee, kijk, dat is uw mening tegen mijn mening. Ik vind dat hij absoluut niet kan schilderen, want ik ken zijn schilderwerk ook. Ja. Ik heb uh, te jaar een prachtig schilderij van hem de... gekocht. Ik ben er heel erg tevreden over. Nou, fijn voor u. Ja, dank u wel. Heel erg fijn. Maar ja, vindt... Kijk, je kunt voor elke schilder blij zijn als je hem koopt, want ik bedoel, als u Van Loenen van mooi vindt, dan, uh, nou ja, goed, dat krijgt kwestie van smaak. Maar ik wil ook kwaliteit hebben in mijn collectie ja, en daar heb ik altijd naar gestreefd. Nou, dan dus... zou deze man niet in de verste verste in aanmerking komen. Dus het even aan twee Cremers mijn brengen ook een paar honderd euro op. Precies. En als je een Alting koopt, zit je in een heel andere prijsklasse. Wat heb je ervoor betaald? Uh... Nou, dat is een heel mooi verhaal. Ik, ik uh, kwam hem tegen toen hij de tentoonstelling aan het inrichten was in, in Bellingholden, in museum de Oude Holden. Ik vond het een heel erg mooi schilderij. En hij heeft toen meteen gezegd: als je contant betaalt, ja. dat kost 3.500 euro. Maar hij mag het wel blijven hangen tijdens de tentoonstelling. En een paar weken later belde hij me op en het vertelde hij van: dit schilderij heeft zoveel belangstelling en zoveel gegarandeerd. En ik heb me een beetje vergist in de prijs, wil je 5.000 betalen? Ja, dat ja, heb ik gezegd, nou verkoop ik mij. Veel, veel succes. En uh, weer twee maanden later werd ik opgebeld door het museum waar ze de tentoonstelling hadden. Maar wanneer kom je je schilderij halen? Dat ding ligt hier nog. Ja, ja, ja. Echt waar? ja. Maar ik ben er echt heel erg tevreden mee. Het is een mooie schilderij. Maar goed, deze man uh, is al eerder uh, opgepakt, hè? Deze meneer van Loenen, toch? Ja, dat klopt. Ja, mevrouw oh, thuis. Ja, Nee, dat is toch zo? Ja, dat klopt. In 92, 93. En ja, voor maar, die tijd. Maar toen is hij vrijgelaten, begrijp ik. Wegens gebrek aan bewijs. Nee, de rechter heeft toen wel vastgesteld, en die stukken zijn eenvoudig na te trekken. Uh, aan het einde zei de rechter letterlijk, dan valt wel het doek voor meneer Van Loenen. Er stond dus evident vast dat ze vals waren. Maar die uitspraak heeft de rechter letterlijk niet gedaan. Maar het gerechtelijk laboratorium heeft toen ook met de hoogste graad van zekerheid, de allerhoogste graad van waarschijnlijkheid, sorry, vastgesteld dat ze vals waren. Is dat Is laboratorium toen in 92 of 93, ik geloof 93. Maar hij is niet veroordeeld toen? Hij is niet veroordeeld, nee. Ja. Dat was, ik dacht dat het toen al, ook ging, zijn ze vals of zijn ze niet vals. Niet of meneer Van Loenen ze gemaakt had. Hmm. Dit soort rechtszaken, eh, voor uw getuige eh, deskundigen, het, het is allemaal hartstikke lastig, hè, denk ik. Helemaal niet. Oh. Het is zo klaar als het klontje, alleen je moet kunnen kijken. Hmm. En die rechters kunnen niet kijken. Maar ja, die, daar zijn ze ook niet voor. Voor een, rechter, voor een rechter is het heel moeilijk om te kijken. Die heeft een Precies. totaal ander vak. En uh, voor elke vak komt expertise uh, om de hoek. En ja, de, dat kun je van een rechter niet verwachten. Je okay. had altijd getuige, dus kunnen we om het... Uh, om het, ja, om het te zeggen of ze licht te zijn. Precies. En om dat te reden. Ieder zijn eigen vak. U hoorde eh, gastconservator René Smithuis, Hartelijk dank. Tom Kremers, Een beetje een schilderij van 600 euro... uiteindelijk eh, aan de muur van die meneer? Eh, nee, ik heb die 3.500 betaald. En nogmaals, ik ben er heel tevreden over. Hm. Maar goed, hm. die, die vervalsingen. Het, het, het is dus lastig. Dat blijkt nu maar weer. Ja. Ik bedoel, ja. mevrouw Smithuis heeft een hele andere eh, mening dan, eh, dan u. Uh, de, blijft er ook ontzettend veel... ...veel gewoon onopgemerkt. Ja, er, gaan verhalen, er zijn geen statistieken over... Nee. ...maar er gaan verhalen dat de, de kunst die verkocht wordt nu... ...dat er tussen de 20 en tussen de 80 procent, hoor je vertellen, valse zijn. Wat denkt u? Nou, dat is veel vals. En als ik een heel kort voorbeeld mag noemen... dat is een oud voorbeeld van bijna 30 jaar geleden... Toen kwam ik in het Noordeinde in Den Haag bij een, een kunsthandel... ...Art Agencies International. Je krijgt er al bijna kippenvel van als je de naam hoort. Ik heb daar uh, met die eigenaar gesproken. De man kende mij helemaal niet maar een bakje koffie, een lang gesprek. En op een gegeven moment vertelde hij dat hij af en toe schilderijen binnenkreeg. En die schreeuwen om een handtekening. En dat waren dan uh, zogenaamd negentiende schilderijen. En dan dacht hij, nou dat kan wel eens Israël zijn. En dan zette hij er een handtekening onder. En uh, dat kwam die uh, galeriet hangen. Noord einde daarna. Dat, dat deed hij? Dat, zelf? Ja, uh, of het liedje doen. Dat deed hij zelf. Maar wat ik verbijsterend vond was, dat ik daar als klant binnenkwam... En dat als een, een beetje de bobbel aanging. En de man zover wist krijgen dat hij mij dat soort verhalen ophing. Dat ja, is vast stug zeg. Zo'n soort stoer verhaal van nou, we nemen iedereen weet. En we zetten er gewoon een handtekening onder. En eh, volgens mij is dat niet echt uniek. Nee, bestaat die zaak nog? Dat, dat weet ik niet. Ik, nou, ik zou ik, ik, ik zal, ik zal het fijn vinden. Misschien dat ze luisteren. Dat zou wel mooi zaken. Ja. Dus er zijn ontzettend veel mensen die verschrikkelijk blij zijn met een werk... waarvan ze denken dat het echt is, maar dat in werkelijkheid vals is. Er is een veilinghuis geweest in Kamelbeek. Die hebben jarenlang door, ne door Nederland getrokken. En uh, die verkochten alleen maar vervalsingen. En ik heb daar een keer een officier van justitie over gebeld. Van, het zijn alleen maar vervalsingen. Yeah. En die kunnen er niks aan doen. Want als een van ons nu een schilderij maakt... en we zetten er Rembrandt onder... en we bieden het aan als olieverfschilderij... Oh. Ges gesigneerd Rembrandt, dan liegen we niet. Hey. En dat mag in Nederland. Maar is het goed dat nu eindelijk zijn rechter... wel hier echt een hele duidelijke uitspraak over heeft Ja, gedaan, ik, he? vind dat, ik vind dat uh, fantastisch. En ik zou het ook erg goed vinden wanneer we met z'n allen... Die vervalsers niet meer uh, een soort, uh, dat hoor je vaak zeggen, meestervervalsers uh, ja. noemen. Maar het zijn gewoon smerige oplichters die de handel verzieken. Ja, maar goed, daar wordt haast nog wel met een soort bewondering bijna over gesproken. Van, dit zijn toch een leuk soort boeven. Nee, vind bedoelt ik absoluut niet. Nee, maar nee. Dat bedoelt u ja. toch? Ja. Ja, ja, dat gebeurt ja. veel te veel. Je hebt Geers als Janssen, die, uh, die, die vervalser. En die man heeft eigenlijk de, de, de handel compleet verziet. Heel veel mensen opgelicht, van geld uh, uh, beroofd. Dus ik heb er geen goed woord voor over, voor het vervalsen. Oké. Okay. Kunstvervalsingen zijn dus weer behoorlijk op de agenda gezet. Na het oordeel van de rechter. dat twee werken van de Groningse schilder Jan Altink zo vals als wat zijn. U hoorde de Ton Kremers. En. Uh, Zometeen ik... dan uh, gaat er weer de Radio 1 Sportzomer. Uh, vanuit Londen met Felix Meerders en Willemijn Veenhoven. Tot volgende week. Samen thuis, samen trots.